Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben problemen met het financieren van hun restschuld. De ministers Blok en Dijsselbloem schrijven aan de Tweede Kamer dat vorig jaar 4500 mensen een restschuld hebben overgehouden aan de verkoop van hun woning. Een jaar eerder waren dat er nog 3700. Daarbij zijn de woningen met nationale hypotheekgarantie niet meegerekend. Gemiddeld hebben mensen een restschuld van 60.000 euro. Een jihadist uit Almere mag Nederland niet meer in. Minister Opstelte schrijft aan de Tweede Kamer dat het verblijfsrecht van de man is beëindigd en dat hij het land twintig jaar niet in mag. Als hij toch terugkeert wil het OM bekijken of hij kan worden vervolgd. Van de man die oorspronkelijk uit Irak komt, circuleerde kort geleden een foto waarop hij te zien was met vijf afgehakte hoofden. Turkije heeft de blokkade op Twitter opgeheven. Twitter was geblokkeerd nadat er steeds vaker berichten op verschenen over vermeende corruptiepraktijken van premier Erdogan en zijn regering. Het constitutioneel hof in Turkije bepaalde gisteren dat de censuur in strijd is met de Turkse grondwet. Rusland heeft de gasprijs voor Oekraïne opnieuw verhoogd. Oekraïne is voor zijn energie voor het grootste deel afhankelijk van Rusland. In drie dagen tijd is de gasprijs nu al met 80% gestegen. Het Russische energiebedrijf Gazprom wil ook dat de Oekraïne haast maakt met het terugbetalen van zijn schuld. Ajax wordt komende zondag niet gehuldigd door de gemeente Amsterdam als de club dan al landskampioen wordt. Burgemeester van der Laan zegt dat een eventuele huldiging op 13 of 27 april zal zijn bij het Ajaxstadion. Als Ajax zondag wint van Vitesse en Feyenoord punten laat liggen, zijn de Amsterdammers kampioen. Het weer de komende uren en nacht kan een bui vallen, morgen van tijd tot tijd zon, maar ook wat buien, soms met onweer en hagel. Het westen blijft vrijwel droog. Met 16 tot 23 graden wordt het opnieuw warm. Dit was het en... Dit is René Passet van de ANWB. Het is best een drukke avond spits met een aantal lange files. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Goi Meer en Eembrugge. 12 kilometer. De A13 Den Haag Rotterdam. Tussen knop het ippenburg en de afrit Berkel en Roderijs 10. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 6 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de Randweg Dordrecht 5. En verderop tussen knop het ridderkerk en het Herbrechtseplein nog eens 8. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 6 kilometer. A27 Utrecht-Almere bij Bildhoven 4 en van Utrecht naar Breda... Tussen Utrecht Noord en knelpunt Lunette 4 kilometer. En verderop voor de brug bij Gorkum nog eens 7. Op de A28 Amersfoort naar Utrecht. Tussen de avri dolder en knelpunt rijns 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Hey okay. A Tell me I'm a dreamer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 Guess I should have seen it coming Caught me by surprise Wasn't looking well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 Circle around again, it comes around again. I said